Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. Annemiek van Vleuten heeft net als vorig jaar de willecoer Strade Bianche gewonnen. In Italië reed de Spaanse Garcia lange tijd op kop. Op 35 kilometer voor de finish was haar voorsprong op van Vleuten nog 5 minuten. Na een inhaalrace sloot van Vleuten op ruim 6 kilometer voor de finish aan bij de Spaanse... waarna ze op de slotklim in Siena de beslissende aanval plaatste. De Strade Bianche is de eerste World Tour wedstrijd in bijna vijf maanden... In Berlijn hebben volgens de Duitse politie zo'n 17.000 mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. De meeste demonstranten hielden geen afstand en droegen geen mondkapje. Tegen de organisator is aangifte gedaan. In Berlijn waren wekelijks demonstraties tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. De afgelopen dag zijn in Nederland 431 nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste dagelijkse getal sinds 7 mei. Dat blijkt uit de open data van het RIVM. Tegelijkertijd is de testcapaciteit op dit moment fors hoger dan aan het begin van de coronacrisis. Bijna de helft van de besmettingen komen uit Zuid-Holland. Rotterdam is de grootste brandhaard met 95 nieuwe infecties. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb roept samen met de Erasmus Universiteit en de hogescholen studenten op om de coronamaatregelen op te volgen. Houd je aan de regels, neem je verantwoordelijkheid en houd vol, staat in de brief die alle studenten ontvangen. Rotterdam heeft op dit moment het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Volgens de gemeente en GGD nemen vooral studenten de coronaregels niet zo nauw. Max Verstappen begint morgen in de grote prijs van Groot-Brittannië vanaf plek 3. Wereldkampioen Lewis Hamilton zette op het circuit Silverstone de snelste tijd neer voor Formule 1 teamgenoot Bottas. Het weer: geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten wel kans op een enkele bui met onweer. Vanavond koelt het snel af met vannacht minima rond de 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan wat koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Dus jardoen nee, hou van jouw zandvoor, parel aan de zee. weg van alle zorgen, lachend in de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het potvloed, je langgemaakte strand, ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hij hey, hey, hey. hee, hee, niet met volle tuige. Het circuit, strand of de Zeg iemand gedag. Ik weet iets in mijn bloed. Hoort is in het woord. Hier is het allemaal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 Station. Dat bij jou jouw keuze. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. keuze. ZFM. <middels> Met me mee te gaan. Nee laat me nu niet lopen, nee laat me nu niet staan Ik wil jouw brandweerman zijn Ik wil al jouw brandjes blussen Ik wil jouw brandweerman zijn En wil jou ook zo graag eens kussen Als ik jouw brandweerman zijn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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman maar zijn. En wil je ook zo graag eens kussen. Als ik jouw brandweerman mag zijn, dan zal je al www.zfmzandvoort.nl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 Ja. can take my freedom away yes no one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 Dan kom eens bij me, duurt te lang Het duurt te lang Ik heb dorst, ik wil bier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 FM, zie FM, zie Zf Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje, Solhorgen. Schudden met die toeters. Altijd in de lucht, mondetje, Solhorgen. Dat klinkt goed! Kun die handjes in de lucht, Solhorgen? De fiets is aan de deur en dicht licht. Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid, komt uit Helmond. Maakt niet uit. Hoe haar zit, los, goed jeugd zit strak. Gelijk wel, vacuum verpakt. Rauwke komen eens dichterbij. Ga er vanavond mee met mij.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 We weten niet, half wakker met mij doet. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Roken maak me gek, met een lekkere lijf. We gaan heen en, meer, heen en weer, we gaan op en neer. Op en neer, we maak me gek, maak gek, met een lekkere lijf. Ho! Oh. Kunnen met de kontje, snolle bolletje. Die denk ont die denk ont hey oh scooters die denk ont die denk ont hey door je knieën, zak maar hoor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 Nu zit u in zo'n centrum en u krijgt maar geen asiel. Maar kan altijd nog erger en dat klinkt misschien wel raar. Want u heeft nooit geen hechten in de tuin. En dat was maar zo so, nou. En dit kan niet langer duren. Oh, oh, ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Nou, nog één om het af te leren dan? Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Ja. Je radio heeft een draai gevonden. Heeft zijn draai gevonden. Laat hem staan op ZFM.